Freddy van met het NOS Journaal. In het zuiden van Amsterdam zijn straten ondergelopen nadat er een waterleiding is gesprongen. Op beelden is te zien hoe zelfs een auto door het water wordt meegesleurd. Onder meer het VU Medisch Centrum is getroffen. Volgens een woordvoerder is de straat tussen het hoofdgebouw en de kliniek ondergelopen. Het water staat niet in de gebouwen van het ziekenhuis zelf, maar uit voorzorg is in het hoofdgebouw de elektriciteit afgesloten. Het is nog niet duidelijk of operaties moeten worden uitgesteld en of patiënten moeten worden verplaatst. Uiteraard is de Amsterdamse brandweer met groot materieel uitgerukt. Het aantal bedrijven dat failliet is gegaan is vorige maand gedaald naar het laagste niveau in zeven jaar, dat meldt het CBS. Er werden 308 bedrijven failliet verklaard en dat zijn er 113 minder dan in de maand juli. In bijna alle bedrijfstakken daalde het aantal faillissementen. De meeste werden nog uitgesproken bij handelsbedrijven, de financiële dienstverlening en de horeca. Volgens het CBS leidt de economische groei tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid. Wie afrijdt voor zijn rijexamen mag daar vanaf volgend jaar ondersteunende technische systemen bij gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld sensoren en dode hoekverklikkers. Systemen die het rijden helemaal van de bestuurder overnemen, zoals automatisch inparkeren, blijven taboe. Navigatieapparatuur was al toegestaan bij het rijexamen. Cruise control en het automatisch afstand houden zijn straks ook toegestaan. Kandidaten worden niet verplicht om al die technische hulpmiddelen te gebruiken. Het weer. De komende uren valt er verspreid over het land nog een enkele bui. En daarna neemt vanuit het noorden de buiigheid af. Dat betekent dat op steeds meer plaatsen vanmiddag de zon tevoorschijn komt. Dan lopen de temperaturen ook op. Het wordt van 16 graden in het noordwesten. In het uiterste zuiden kan het 18 graden worden. Dit was het NOS Journal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In de Randstad vooral files rondom Amsterdam nu. Vanwege de gesprongen waterleiding bij het vuurziekenhuis is de afrit S108 op de A10, de ringweg van Amsterdam, in beide richtingen afgesloten. En daarom loopt het in beide richtingen ook vast op de A10. Daardoor weer viel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en het knooppunt de Nieuwe Meer staat 10 kilometer file. Dan de A1 richting Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer file. A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridderkerk en Alblasserdam. 3. Er staat een kapotte auto. Twee rijstroken zijn er dicht. A20 Rotterdam-Gouda tussen knooppunt de plein en Moordrecht. 7 kilometer door een ongelukkeerde vanochtend. Maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeer. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ik heb het allemaal,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 Fini le jour de chance Hier op Pierre Parrault, Chagallerie op Chemin En daar is het ook bij gebleven En iets anders verwachten we ook 6TV op kanaal 45.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 국민 te ZANG Je... Je... de... je leuk si je leuk si je leuk je je suis fait mal. Si t Do you really want to know about the boy from Michelle? Bachi, bachi, tumble I'm